brandt ze met het NOS-journaal. Het dodental als ter dood veroordeelde Filippijnse. De vrouw Mary Jane Veloso zit in de dode cel vanwege drugsmokkel... en ze wordt binnen enkele dagen geëxecuteerd. Pidodo gaat in op het verzoek van zijn Filipijnse amtgenoot Aquino. Die vroeg hem de zaak van Veloso nogmaals te bekijken. Naast Veloso komen een deze dagen nog negen anderen... voor het vuurpeloton vanwege drugsmokkel. In Dordrecht is Koningsdag Nieuwe stijl van start gegaan met een grande parade van schepen. Koning Willem-Alexander en zijn familie hebben een lange stoet van historische en moderne boten aan zich voorbij zien trekken. Alle schepen brachten een verjaardagsgroet aan de koning die vandaag 48 is geworden. De koninklijke familie woont vandaag nog een concert bij in de grote kerk van Dordrecht. En ook opent koning Willem-Alexander het nieuwe museum Het Hof van Nederland. In Graven zijn de Koningsdagfestiviteiten aangepast na de grote brand van vannacht. Het Palazzo Theater in het historische centrum brandde daaruit. De gemeente Graven heeft een noodverordening afgekondigd om te voorkomen dat mensen te dicht in de buurt van het theater komen. De feestelijkheden gaan in afgeslankte vorm verder. Vorige week was het theater in Graven ook al doelwit van een overval. Het weer rechts van deze Koningsdag blijft het overal droog... met veel zon in het westen, midden en noorden. In het zuidoosten en oosten is het vaak bewolkt. Het wordt 13 graden, bij zee en op de wadden zo'n 10 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, Verkeersupdate. Dit is even de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. Er zijn ook geen aangekondigde snelheidscontroles... maar dat betekent niet dat er geen snelheidscontroles zijn. Tot zover de verkeers...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 I'm Ritme van Sandford. My lover's got humor. She's the giggle at a funeral. That everybody's disapproval. I should've worshiped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleek. fresh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 In the group.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 so behind